Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De berging van de zeecontainers die vorige week bij de Waddeneilanden eilanden overboord sloegen van de MSC Zoe loopt vertraging op. Het was de bedoeling dat de berging vanochtend zou beginnen, maar voor ons Rijkswaterstaat zijn de bergingsschepen nog niet klaar. Zo is één schip nog onderweg vanuit Noorwegen en moet een ander schip nog worden uitgerust met sonarapparatuur. Een derde schip is wel op weg naar de Wadden en moet vaststellen waar de containers precies liggen. Wanneer de berging dan wel begint, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Volgens een woordvoerder kan dat eind van de middag zijn, maar ook morgen. Twee journalisten van persbureau Reuters... die in Myanmar zeven jaar cel hebben gekregen, blijven vastzitten. De twee deden onderzoek naar een massagraf van Rohingya-moslims. Ze werden in september veroordeeld wegens het stelen van staatsgeheimen... maar zeggen dat ze in de val zijn gelokt. De rechter zegt nu dat de journalisten niet genoeg bewijs hebben aangeleverd... om de eerste uitspraak te herzien.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 Tennisser Andy Murray vreest dat de Australian Open, die maandag begint... wel eens het laatste toernooi uit zijn carrière kan zijn. Hij heeft nog altijd veel last van een heupblessure en vreest dat hij chronisch is. Vannacht kondigde hij aan dat hij sowieso zijn carrière beëindigt na Wimbledon. Maar hij weet niet of hij op dat toernooi nog in actie kan komen. Het weer bewolkt en wat regen of motregen. Pas vanavond wordt het grotendeels droog. Het wordt een graad of zeven. Het weekend verloopt zacht en wisselvallig. Vooral zondag kan het stevig waaien.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 je er vrolijk van Ach, of niet? Ja, ik word hier altijd heel erg Ja, ik zag ik je wil, helemaal glimmende haren ik, mee ik ik denk, uh, Wat doet hij nou? Ik word hier altijd helemaal heet van. Wat word je hiervan? Heet. Samba-muziek dit. dit? Dus, uh, ja, hier krijg je wel last van je oh, sambal. Samba uh... O, oh, Ik haal twee dingen door elkaar. Nee, dat je wel helemaal niks. Je hebt sambal, je hebt Samba, sambal. sambal word je heet van. Ja. Dat is heel heet. Ja. En dan ook Chinees aan Ja ja. We twee van die kuipjes sambal doorheen. Dat, dat, maar bij de Chinees krijg je geen sambal, hè? Daar noemen ze simbim. Maar Samba Sambal word je ook wel warm van, hoor. In de Indische keuken noemen ze sambal, ja. maar bij de Chinees noemen ze het simbim. Sim, simbim? Simbim. Bambi. Ook ja. Goed, tweede uur van de boys. De laatste, laatste uur gaan er we erin. Willem, we hebben weer een charmante gast in de stad. We hebben een hele charmante ja, gast in de stad. We, en, we, noemen, we, noemen, we, noemen geen, we noemen geen namen, want dat vindt Gerry dan. Uh, ja. Dat wil ze niet, hè? Dat nee, is dat. dat, dat uh, Gerry, uh, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, goedemorgen, Zandvoort. Ja. Gerry? Ja. We zijn natuurlijk als altijd belangrijk, uh, vinden wij het belangrijk om te weten. Wie ja. jij morgen allemaal uh, gaat ontvangen in het programma. Het is weer een leuk programma. Dat is en het altijd. Altijd, altijd. Vertel. De uh, Boys. Ook. Ook, ja ja, ja, ja, ja, Wie ga jij allemaal ontmoeten morgenochtend? We beginnen morgenochtend met uh, de, de, de escape room hier in Zandvoort. Oh, in verband uh, met de... Met of die brandveilig uh, brand is, ja. Of die brandveilig is, ja. ja. ja. Want die, die escape room zit hier aan de boulevard of zo? Die sorry? zit bij het station, aan de overkant van het station. Ja? Daar zo, bij die passage. ja, ja. ja. ja. Hij okay, schijnt want... heel goed te lopen. Ja. Uh, en de brandveiligheid is goed hoor, dat wel. Maar ja, ja. goed, ze gaan daar morgen alles over vertellen. Ja, dat is net, ja. net met, met, die, met die car waar die kinderen in vervoerd ja. werden. Met het ja. treinongeluk. Ja. Ja. Maar ja, je ja. wordt wel opgesloten in zo'n escape room, hè? Je moet er dan wel uit proberen te komen met ja. allerlei codes en weet ik van wel. Maar goed, je zit wel op. Ja, maar je, uh, stel, hebben ze daar niet een maximum tijd voor te zeggen? Van, ja, nou, ja, ze hebben een tijd, maar je kan altijd eruit, hoor. Er is altijd een deur open. Dat, ik, ja, dat begrijp ik. Nee, ik ben er een keer uitgegooid he? met de escape room. Ja, dat ik had uh, een 10 bij mijn schroeven draaien, een kettingzaag. Nee dat, uh, dat zo niet nee, nee, dat is niet de bedoeling. Nee, nee. Maar jij bent dat vanuit uh, de, de penitentiereenigheid. Ja, ja, ja, ja. Ik ben het gewend. Ik ben Schiphol, gewend. Ben jij en, een vuil in mijn taart of zo. Ja, dat idee. Ja, maar goed. Uh, wie, komen er, wie komen er nog meer? Ik neem het gewoon over, hè. Want hij ja, gaat. Is geen, nee. ja, hij vraagt gewoon door. En, en het is in één keer weer uh, de, de, de, ja. de Charles Duiven ja. uh, Show. Ja, nou. De, de ja, de, de, ja, ja, kom jij ook wel eens eventjes? Ja. Je moet Charles ook wel een beetje de kans geven om zijn te vinden. Een zo zo'n ei te ventileren. Een ei te ventileren. Heb je ja. het warm? Heb je een warm ei? Nee, ik heb helemaal geen warm ei. Oh, dat dacht of, ik. Nee, maar misschien wel. Die heeft ja. Heel warm ei. Ja, ja, ja. ja. Kan, kan, kan, kan het is hier warm, hè? He? Het is hier Heer hartstikke is hier warm. Warm. Het is hier warm. Goed, Gerry. Uh, Gerry, wat komt er morgen nog meer? <laughs> uh, dan komt uh, de KNRM. De Zandvoortse... Uh, uh, Oké, okay, dus... Onze helden, ja. Die komen, uh, ja, uh, hoe was 2018? Hoe uh, was de nieuwjaarsduip natuurlijk. Ja, wel, en, en, ja, en wat verwachten ze en wat zijn de, uh, de, ja, de voornemens voor 2019? Ja. Dus dat is toch ook wel heel uh, ja, want, uh, wel spannend. Ga je nu dan ook bijvoorbeeld praten over, uh, over het klimaat en het stijgen van het water? Nou, dat kan ook komen natuurlijk. Ja. Nu, afgelopen dinsdag was er een harde storm weer. Hè? Ja. Ja, een westerstorm met, ja. met uh, Hoogtijd. springvloed. Was, ja. Ja. Ja. Het, het water kwam heel hoog. Ja. En, maar komt het dan echt... Uh, tot... Ja, Het komt tot aan, uh, zeg maar Talassa, Talassa is een uh, jaar rond paviljoen, ja. tot aan de uh, terras. Oh, ja. oké. Okay. Ja. Maar het is nog niet voorgekomen dat, het echt, uh, dat je vanaf de boulevard het water aan kan raken, toch hè? Gelukkig niet, maar nee. het is wel een keer heel hoog geweest. Toen ja, ja. stond het aan de rand, ja. dus aan de voet van het duin. Dat was maar echt. Dat, dat was het... echt. Heel ja, dat is echt. Schrik. Maar praat je over jaren, natuurlijk? Heel lang geleden. Oh, oké. Okay. Ja, ik denk wel twintig jaar geleden. Want als ik ja. als ik gewoon, uh, uh, ik ben nog wel eens hier natuurlijk ook uh, om foto's te maken zo van het strand. Maar ik, ik merk eigenlijk, nou, iets. Dat, dat de zeespiegel ook maar één centimeter stijgt. Als, als, als ik ja, terug ga naar mijn jeugd en ik kijk nu, dan zit ja, er geen verschil. Er wordt er wel veel, veel, veel zand uh, uh, wordt afgeslagen, zeg maar. Dus er moet weer, de ja. zandsuppletie moeten weer komen. Oké, okay. ja. ja, dat, dat heeft met dat... de tijd te maken ja. natuurlijk. Ja. Ja, maar, maar, maar, maar, maar echt dat het water stijgt, dat is in, althans met nee. het oog niet waar, nee. niet waar nee. maar maar De laatste niet. is dan een olietanker helemaal onder de deuken, helemaal gedeukt. Dat hij, dat hij aankwam in Emuiden bleek dat hij in sterk water had gevaren. Goed. Gerry, wie komen er morgen nog meer? Dan, um, <lacht> het, uh, het... Ja, blijf daar maar eens serieus bij, Gerry. Ja. Is... <lacht> Ik ga gewoon door. Het, de, het kringloop, de kringloopwinkel, het pakhuis, ja. hier in Zandvoort, moet weg. Moet Ach. weg? Echt waar? Zaterdag is de laatste, laatste dag. En waar, waar, waar ja, ze moeten weg vanwege bouw. bouw oh, de, de, de, de ja. locatie moet... De locatie, de, ja. Nou, niet niet te kringen als er... Nee, nee nee, nee, a, nee maar er moet wel een nieuwe locatie gevonden worden ja, natuurlijk. Ja. Nou, Die is nog is het niet. Nou, er schijnt wel een tijdelijke locatie te zijn, ja. maar... Of dat Waar is hij nu gevestigd? Hier in, uh, in de duinen, daar uh, in de. Ja, hoe, hoe heet het? Waar daar? ook het dierenziel zit. Ja, daar is die uh, uh, al heel lang. Ja, en maar, vaak, vaak is het met kringloopwinkels. Dus er is best wel een uh, behoorlijk aantal vierkante meters van nodig om dat allemaal best te. Best groot, uh, ja. groot, ja. Ja. Ja, ja. Want je hebt in Heemsteden heb je op de Heemstedse Nee, niet op de, op de Herenweg moet ik zeggen. Daar heb je een, uh, ook een kringloopwinkel en uh, dat noemen ze zeg waar de de de bijenkorf van heemsteden echt waar ja dat ziet er binnen zo uh, uh, hoe zeg je goed verzorgd en uh, ja ja, maar het is, ja. Geen, het is geen rommelwinkel, hè? Het is niet, uh, dat moet je echt niet onderschatten, dus want ja, het, het draait je... ook om alle vrijwilligers daar natuurlijk. Ja, wel, maar daar is, wel, daar is wel verschil in, in het inrichten van zo'n winkel, hoor. Ja, dat, dat is wel dat waar. Maar in Heemstede noemen ze dat de bijkorf van Heemstede. Oh, ja. Ja. En uh, ik ben daar binnen geweest en, en uh, nou, het ziet er ook op sommige, sommige afdelingen... Uh, met kleding en, en met, uh, met meubels en zo. Nou, het is net of je zo'n meubelboulevard binnenloopt. Ongelooflijk. Maar die vrijwilligers, want je, je noemde het net al... Ja, die hebben er heel veel plezier in om, uh, om zo'n winkel helemaal op te smakken. Het heeft ook een sociale functie ja. ook. Oh. Ja, bijzonder. Ja. En als je ja, net begint, zeg maar, je gaat samenwonen... en je hebt nog geen kopjes en schoteltjes. Wacht even, even, wacht even, wacht even. wacht even Dan nou, heb je het over samenwonen, kijk je mij aan. Wil je me iets vertellen? Als ik net begin met samen ja. te wonen... Ja. Ja. Dan ging ik altijd naar de kringloopwinkel. Mm -hmm. En mm -hmm. daar, kocht ik, daar kocht ik mijn kopjes en mijn lepeltjes en mijn schoteltjes... <laughs> en ook mijn borden voor, voor mijn maaltijden. Dat klopt, ik zag dat laatst bij jou. Want ik, ik dronk bij jou een kopje koffie... en toen dacht ik al dat het kopje bij de kringloopwinkel wegkwam... want het oor aangekomen de binnenkant. Dat ja, leek me toen, niet normaal. Ja, maar toen heb je toch ook gezien dat ik ook wel bestek had met, met de naam van Harm erin? Ach, mama, heb je, heb je dat bestek? Heb je dat nog? Ik weet dat je dat vroeger had. Dat je allemaal lepers en vork had. En dan had ze mijn naam in laten ja, graveren. Ja, ja. Leuk, hoor. Ja. Leuk, Leuk. Ja. ja, ik heb dat uh, met bestek heb met bestek heb dat ik uit. dat niet. Ik heb het wel met een balpen. Dat dus een echte merkpen. Daar staat ook op. Bik. Dus uh, ja. Goed, Gerry. wie komt er morgen nog meer? Uh, dan komen we aan het onderwerp politiek. Oh, en... ja, het begint met een P en het eindigt door politiek. Ja. Ja, dan wordt het politiek. Dat klopt. Ik ben wel geïnteresseerd. Je mag hem rustig een uh, stofwamen en zijn potje gooien. Dat geeft helemaal niks. Ik blijf beleefd. Ik ben ook wel geïnteresseerd in politiek. He? Dus ja. vertel, maar nou wie ja, gaat er komen. Uh, uh, de, de PVV komt, Marco Deen. Hij, heeft, hij, ja, hij heeft namelijk voorgesteld in de laatste raadsvergadering... Om spreektijd in te stellen. Oh. Omdat het. Dat gebeurt in andere gemeentes, gebeurt dat, hè? Bloemendaal, Heemsteden ook. Daar hebben alle uh, raadsleden hebben een spreektijd. Dan mogen ze elf minuten praten, of, of tien, of ik wat. Ja. En dan niet meer. Maar dat is in Zandvoort, kennen ze dat nog niet. Dus het is een voorstel. Wat is er hier in Zandvoort wel, wel het eentje een half uur woord of zo. Ja, dan? maar daarom duren die raadsvergaderingen Ja, als zo je duurt. een goede, voorzi ja. goede voorzitter moest houden, dat moet je kunnen afrekenen. Ja, een ja dat, dus. is, dat is ook waar, maar eh? goed, dat, ja. uh, dat is een ander verhaal. Maar... Maar, ja, maar er loopt er ook inderdaad eentje bij, als je hem de microfoon geeft. Uh, iedereen, iedereen die moet aan het water, hè? iedereen die drinkt een heel veel water. Als die man begint te praten, hij is behoorlijk lang van stof. Oké. Okay. Spraakwater bedoel jij. Ja, maar ja. Je, je snapt het hè. Maar uh, ja. uh, Niek Meijer is natuurlijk voorzitter. Ja. ja, ja. En uh, die, die, uh, dat lijkt me toch wel een uh, burgemeester die best wel uh, nou ja, de, ja, de, die de wind heeft, daaronder die, die, kan die, houden. Die, die, die heeft dat ook wel. Maar ja. het schijnt toch dat dat best wel uitloopt steeds, ja. al die vergaderingen. Ja. En, dat is zo jammer hè. Be maar is dat nou alleen in Zandvoort zo, denk je? Nou, ik weet... Ik, Hoor dat. Ja, Ik weet ja, ja. niet hoe dat in andere verder... Maar goed, doen. morgen dus PVV'er. Ja, ja, en, en uh, Marco heeft dat voorgesteld, zeg maar. Uh, ja, ja. ja. Hoe, is, hoe is het nou uh, uh, het beleid van Geert Wilders landelijk? Werkt dat nou een beetje door hier in de partijen nee. Dat heeft totaal niets met elkaar van doen. Het is toch ook PVV? Ze moeten zich wel houden aan, aan, aan, uh, aan wat Wilders uh, voorschrijft, zeg maar eigenlijk. Hè, ja, landelijke ja. dingen. Ja, ja. Ook hier in Zandvoort, maar dat is eigenlijk heel minimaal, nee, niks. Nee. Ja. Nou, ja, dat is op mijn manier wat meneer Deen dan nog meer ja. uh, allemaal te vertellen heeft ja. morgen. Nou ja, we gaan het horen over morgen. de politiek. En, ja. en verder nog? Daarna, dan komt dat is wel weer leuk. Dan komt, uh, Jazz in Zandvoort komt weer terug. Erik Timmermans is weer uh, geheel hersteld. hersteld. Ja, ja. Ja. Dus de eerste Jazz in Zandvoort is er. In de krocht, zondag, in ja. de krocht weer. In de krocht weer. Ja, ja. En Deborah Carter komt uit oh, Amerika. Ja. ja, dat is wel hele, heel mooi. Ja, ja dus Wa waar komt die vandaan? USA. Oh, ik dacht ze uit Erika, Trent of zo. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, iets verder. Nou, je hebt het wel. al. Je hebt het daar komt-ie hoor, daar komt-ie, ja. ja. ja. Uh, je kent toch wel MeToo? Me, ja, MeToo. ja, ja, ja. Ik ben ook de slachtoffer geworden van MeToo. Wie? Ik. Oh, jij. Ja, maar, Maar ik kan er even wachten tot nee, het Gerry klaar is, want... Die uh, heel gaat door een dom... zeg je nou Ja, je hoort me wel. Gerry, wie komt er nog meer morgen? En dan hebben we als laatste... En komt En dat is wel heel leuk. Mag ik even een... Komt-ie? komt er al de IJsclub Haarlem en omstreken komt, want die bestaat 19 januari 150 jaar. Hoe is het mogelijk? Ja. En er schijnt de allereerste lid, het allereerste het het lid het gaat nog steeds mee. Ja, nog steeds. En ja. in die 150 jaar nog nooit het ijs gezakt? Nee. Oh, nee. nee, kunnen ze even niet, Het is er niet. Och, wat, wat, wat een warm. Het oh, nee, mag juist niet warm zijn, want dan zakken ze er juist door. Ja. Maar wat leuk. Ja, en komt dan een... komt het bestuur. komt uh, bestuur. Uh, nee, Mevrouw Gries en de heer Van Thiel komen uh, als bestuur. Het ze net te laat, want de ijsbaan in Zand wordt net afgebroken. Die is net afgebroken, maar daar ah, kun je geen elf steeds te houden. Het echt <laughs> Ja. Mijn vraag maar is, Willem, vind je het nou niet erg dat de boys ermee ophouden? Jullie moeten eens weten hoe werkelijk vermoeid ik hier straks de studio vooruit ga. Ja. Dus dat was het dan, programma eh, ja. vanmorgen? Ja, maar ik... ik, ik het is weer had... volle bak weer. Ja, volle bak. Ja. Mag ik het dan nou oh. even vertellen over Nou mag jij, ja, nou mag jij. Ja, er was, ja, ja. was een man van de belastingdienst. Die, ja. Die heeft mij lastig gevallen met me toe. Echt waar? Hij vroeg naar mijn inkomen. Goed. Goed, ja, Gerry. Eh... Uh, ja, ik, ik, vind, ik vind het hartstikke mooi. Je hebt een mooi programma weer. Uh, Dank u. Uh, nou, nou, is mijn vraag naar jou... regel jij dat uh, allemaal? Wie, wie doet de redactie bij jullie? Wie, wie doet, uh... Uh, ik heb nog één collega. Wij doen samen de redactie. Dus wij, wij sparren samen van... Uh, hij komt met ideeën en ik en zo. En, ja. uh, dan, uh, maar ik ben de eindredacteur. Dus ik bepaal wat er in het Jij programma komt. Jij bepaalt. Wijs je wel eens dingen af. Dat je zegt van nee, dat gaat gebeuren. Nee, uh, dat is eigenlijk in die zes jaar dat ik er zit nooit voor. Nou, dan vrees ik dat dat binnenkort gaat gebeuren, denk ik. Ja, toch wel. Weet je, ik zet me gewoon een stukje muziek op. Uh, goed. Ja. Dank weer jullie. Uh, en ja, het is de laatste keer dat ik in dit programma ben. Ach, Dank jullie wel voor ja. uh, dat ik deze oh, gasten. Uh, hallo, mocht... hallo, hallo, hallo. Ja. Betekent dat dan ook dat ik ook de laatste keer in dit programma ben? Uh, dit is de laatste. Oh, mama, op, maar het ja. is toch niet waar, het is toch niet waar, Willem? Ja, ja. Goed, is Hier echt een... ik die motoren. Wie een pfeil ziet ze voorbij. En het streunt in mijn oren. En de nasse asfalt bebt.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 Lötzlich nichtig und klein. Ja, Rijn Hart Mai en uh, ja go go go dit. Uh, Goedenacht go go vroeg, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat was die andere toch? Het is weer tijd voor ons te gaan. Het is tijd voor ons te gaan, ja. Wat zich nog zo'n zaken had, nou een sigarette sigaretten... en dan laat hem een steen. In een Wat bedoelt hij dan op zich? Ja, weet ik veel. Dat is allemaal... Uh, moet je vragen. Bel je maar eventjes. Ik, uh, ik heb het telefoonnummer, dat ik hem bellen ook. <laughs> ja, dat is ook wel weer zo. Dat is ook wel weer zo. Ja, nou ja, goed. Willem, we hebben een prachtig gedicht uh, binnengekregen. Ik, uh, ik heb zoiets gehoord, ja. Dus die gaan we eventjes, uh, serieus gaan we die uh, voordragen. He? Ja, dat is wel goed. Alleen, uh, wat jij vraagt... Ja, ik, een beetje serieuze melodie erachter. Naar, en daar ben jij even aan het zoeken, toch? Daar ben ik nu naar aan het zoeken. En ja. als je naar Mantovani in diep, helpt dat ook niet? Wie? Mantovani. Mantovani. Ja, ik... Uh, ik, uh, ik uh... Ik weet, ik weet niet wat er aan de hand is met het, met het systeem. Dat is namelijk zo dat Mantovani, is namelijk een orkest. Ja, en die he? hebben namelijk hele mooie muziek ook. Oh. En die muziek is uitermate geschikt ja. voor het voor een, een, voorlezen van een mooi gedicht. Ja, van een gedicht. Maar het lachen is, uh, het systeem dat, dat laat mij een klein beetje in de steek. Ik weet Ach. niet, uh, kun jij even in, uh, nou, heb je wel gewone muziek, Willem... dan draai je toch echt gewoon even een plaatje... doen we straks ja. eventjes het gedicht. Zullen we dat doen? Ja, laten we dat maar doen. Want, uh, ja, nou, weet je wat, trek... op uh, de pup, opschieten, Willem. Trek de uh, tamboerijn even uit de kast... en dan, dan komt het allemaal goed. Nou, ik, wil ja? wel, ik, wil, ik wil wel dat je nou een beetje voortmaakt.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 Last you dancing's fell my way I promised to go under it Hey, Mr. Town De vogels. Met Mr. Timberin. En zo. Gaat je mondje nog heen en weer? of? Zet ja, je nee, uh, oh, daar uh, ben je. Ik heb hem uh, zojuist leeg gemaakt met mond. Ja, ik zie het. Ik, er hangen nog wat kruimels in je potje. Dus ik ben. Uh, dat zeg je toch niet. Dat. Ik, ik ben gedicht klaar nu. Wat, wat, wat, ben, wat ben jij? Ik ben gedicht bereid. Gedicht bereid? Ja, Oké. Okay. Ja. Nou goed. Uh, nog een inleiding van, van, uh, van wie het is? Anoniempje uh, bijvoorbeeld? Uh... Dat, dat, dat, dat, dat, dat laat ik aan jou over doen. Oké, okay, goed. Dan uh, volgt nu een gedicht van. Uh, Anoniempje uit Heerenveen. Petra, dankjewel. <lacht> en het is nog het verkeerde nummer ook. Het is niet te geloven, man. Nou, Charles... Uh, ja, ja, doe jij maar even een inleiding... en dan zorg ik ervoor dat hij gewoon... Ja, het, het mag gewoon niet. Die melodie die jij tevoorschijn wilt toveren. dat mag gewoon niet waarschijnlijk. Nee. nee. nee. nee. Nou, uh, uh, Kijk, daar komt hij. Op mijn teken, Willem... Mijn teken... Omhoog en omlaag. Ja, omlaag, zo ja, even. Ja. Ja. The boys are back in town. Maar... vandaag... voor de laatste keer. Nog twee uurtjes volop genieten. Van jullie performance... als ZFM-gastheer. Dank jullie wel voor de gezellige uurtjes op de vrijdagochtend. Van 10 tot 12 uur. We hebben genoten van jullie als superteam. Jullie hadden echt eenheidsstructuur. Zo op elkaar ingespeeld. En jullie kunnen improviseren als de beste. Deze laatste boys gaat een feestje worden zoals nooit tevoren, en laat Zandvoort en ver daarbuiten... trillen op zijn grondvesten. Jullie humor, anekdotes en leuke gesprekken... gaan wij als luisteraars zeker missen. The boys are back in town, hebben naam gemaakt in Radioland... Jullie sporen zijn niet uit te wissen. Dank jullie wel voor een vrolijk programma. Met de beste muziek, bijzondere gasten en gezelligheid. Jullie plezierige en unieke programma. had veel variëteit. Natuurlijk ook de professor. Dank u wel dat u elke keer weer aanwezig was. Want denken is weten... wij luisteraars lopen nooit meer uit de pas. En dan onze geweldige Harm met zijn lieftallige mama. Bedankt dat jullie steeds de reis naar de studio wilden maken... Jullie wisten elke keer weer de lachspieren van de luisteraars te raken. Er is mij nog voor jullie allemaal een diepe buiging te maken... met een lach op het gezicht. En een welgemeend dank jullie wel in de vorm van dit gedicht. Ik sluit nog één keer de ramen en deuren. Blijf binnen als het kan. Want voor de laatste keer zijn Charles en Willem het een clown... Luister en geniet van de finale. Nou, Willem, het is. Het is ik, de, ik, de, ik, de tranen die rollen over mijn rug. Ik ach, heb. Ach, uh, het is, ik, met veel belangstelling, denken is weten, heb ik dus genoten van dit prachtige gedicht. Ik ben nog even naar de studio gekomen om deze dame bijzonder te bedanken voor een uh, inspanning die zij heeft verricht. Volgens mij heeft ze daar wel drie weken over gedaan: over dit gedicht. Ik, ik weet het niet. Uh, een, ik had, ik had een, een legpuzzel van Disney, heb ik aangeschaft. Denk ja, eens, ja. Denken is weten. Ja. Uh, dat de, de, de, de, een hele grote stuk. En daar heb ik ongeveer drie weken over gedaan... voor ik hem in elkaar had. En hoeveel stukken waren dat? Nee, dat viel nog mee. Wat op de doos stond drie tot vijf jaar. Oh, dan heb je dus het <lacht> snel nou gedaan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, nou uh, hartstikke mooi. Uh, ja, Petra, dank je wel voor dit... Uh, voor dit, nou, dit is geen gedicht, dit is gewoon een boekwerk, dit is een, een, een, een ja, is, uh, Ik zou ik bijna nog, zeggen van, ik wilde wetenschap, een... ook wetenschappelijk onderbouwd volgens mij dit. Ja, ook, ook, En ik zou eigenlijk zeggen van, ik wilde er wel graag een betereltje... maar ja, dan wordt hij zo groot als een deur. Ik ben helemaal van streek, Willem. Ja, ik zie het. Daar door je... dit gedicht. Ja. En ik ben ook helemaal van streek omdat ik eigenlijk niet wist dat de laatste uitzending was. Oh, dat wist je niet? Nee, wist ik niet. Je moet en... je mail eens lezen. Willem. Dus ja. zijn computer was stuk. Ja, oh. dat wilde ik ook even aanhalen of jij misschien iemand weet die de computer kan maken? Ja, kan ja, maken. Ja, ja, ja. kan en, maken. Ja. Een student thuis of zo? Ja, dat heb ik één keer gedaan en ja. toen was de student weg en mijn computerak. Oh. Ik had toen een student gebeld mijn cursor, mijn punt van de cursor was afgebroken. Die ging te hard naar rechts. Ja, en toen brak hij af, toen lag de punt van de cursor onder in mijn scherm. Ja. En hij hem weggehaald, ja, op de computer. Ja, mijn, dus, ja. Muis, mijn muis was stuk. Die ik was wil niet muis... weten wat er met je muis is. Ja, die um... was in de val gelopen. Ja, och, het is ook niet te geloven, ja. Um, maar eventjes, uh, ja, Petra, nogmaals uh, hartelijk bedankt. Wij koesteren dit gedicht, we nemen op uh, in onze, hoe zeggen we dat nou, medisch... onze analen, zeg maar, ja? Yeah. Wat zeg je nou? Ja, nou, nee, dat is medisch. En, uh, ja, ja, ja. En uh, ik wil graag... Uh, Nogmaals uh, bedankt. Oh, die ja. aanhalen, daar wil ik wat meer over horen. Oh, daar ga ik jou zo nog even over vertellen. Yeah. Ja? Ja. Oh. Ah, de mamas en de papa's en uh, wat een rare uitzending is dit, zeg. Oh nee, zeg maar... Hoor uh, oh, ben jij er ook nog? Je hebt toch ja. ook een papa en een mama gehad in je leven? Hoor. Jazeker. Nou, eigenlijk de papa's en de mamas gehad ook een papa en een mama. Wat zeg je? Dat bevormde ja, Mama Cash. Mama Cash, heel goed. En? Als die altijd plaats nam, <laughs> En op een stoel, zei ze zeiden ze van links naar rechts Mama Cash. Mama Cash, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Er zijn al drie stoelen nodig, hè? Het was ja. een enorme corpulente dame. Ja, ja, ja, ze was een ja. uh, behoorlijk corpulent en uh, ja, een vrouw. Ja, he? maar we ja, ga ja, ja, gaan eens uit gaan kijken. Want je hebt ook met decembermaand heeft mijn moeder enorm gegeten. Ik dacht verdorie, het dat was... ze de kerstboom nog bij zich had. Maar jij, nee. nee. Ja, jij, jij dacht zeker alleen maar kalkoen. Nee. nee. Ze heeft echt veel. Begin, begin december begon het al met chocoladeletters. Dan had ze vier chocoladeletters op een avond ze op. Oh. Het hele alfabet heeft, heeft ze opgegeten van A tot Z. Van A tot Z? Ik zeg, altijd, uh, ik zeg altijd tegen mezelf, je moet leven van A tot Z. Ja. Dus als ik chocoladeletters koop, dan wil ik ze ook allemaal nuttigen. En ja. de A die smaakt heerlijk, ja. en de Z wordt een minder. Nou, ik ben bijna een keer, bijna een keer gestikt hè, in een chocoladeletter. Hoe oh, is dat zo? Die... Nou, het was een, het, ik was een letter O, ik had hem bijna op. En toen kwam ik erachter dat het een Q was, nog een stukje. Had ik niet gezien. Dus, o, wonderlijk, wonderlijk. Ja. Wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk. Wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk, ja. Hé, maar. eventjes, We hebben nog een gast daar binnen. Oh, is dat zo? In de naam van. Oh, grote oh, oh, ik zie hem nou zitten. In de naam van. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar gaan we niet gelijk bij hem op schoot zitten? Doe dat nou niet. Maar helemaal ondersteboven. Ja, ik zie het. Dat kan niet Ik vind hem ook leuk. Hé, jongens, hangen camera's hier. Doe dat even normaal. Ja. Ja, Rob, goedemorgen. Hé, goedemorgen. Hier wat is Harm uh, met een S. Een Harm met een S. Ja. Harms, ja. Ja. Oh, ja. Leg eens uit. Rob, leg eens uit. Nou, mijn achternaam is Harms. Ach. Oh, wat leuk. Ja, leuk, hè? Ja, dus ik denk, ik moet bij die Harm een keer langs. Uh. Nou, dat is je gelukt. Ja, bij deze. En op de valgrijp, want de laatste uitzending. Dat uh, meen je ja. niet. Dit is de laatste uitzending. Waarom is dit de laatste uitzending? Ja, weet je, uh, mooie dingen houden ook een keertje op te bestaan. Ik ben het er niet mee eens. Helaas pindakaas. Er is over gestemd. En uh, we waren in uh, absoluut de minderheid, maar ja, ik was ook de enige, dus uh, ja. Charo, wat vind jij ervan? Uh, uh, ja, uh, Rob, ik, uh, ik moet er nog helemaal een beetje van uh, acclimatiseren, zeg maar. Goed, Acclimat wat uh, Gerrie, ik... ben jij het er mee eens? Nee, ik ben het er niet? ook niet mee eens. Nee, hè? Nee. Ja. Dus, Willem, wat gaan we eraan doen? Ja, ja, ja, heroverwegen, heroverwegen. Heroverwegen. Nou, maar ik, eerst nog even een, een, een voorjaarsrecessie in last dan. Ja, het kidon, hè? Het kidon, wat zeg je? Het kidon. Nee, hey, we gaan niet zitten schelden, hè? Nee, Schengen onderging, hè? Hé, hey, hé, hey, ja. Rob, hoe, ja. hoe vaar jij bij Zieve en Zandvoort? Welke programma's doe je op dit moment? Uh, alleen de zaterdagmiddag. Met Albert-Jan? Uh, albert, Met, Jan? Uh, albert Jan, tussen 2 en 5. Oké, okay, gezellig. Dus uh, morgen mogen we weer aan de bak. Ja, en wat, wat is de inhoud van jullie programma? Uh, weinig. Ja, zet het met de boys. Zoals bij de, zoals bij de meeste programma's hier, heel weinig. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. alleen goede mannen is altijd niet, hè? Nee, dat is waar, dat is waar. En, nee, uh, nee, maar, maar jullie, uh, want ik ken nee, jou... we al. hebben heel veel informatie uit, uh, uit Zandvoort. Ja. En uh, we houden het voetbal bij als we weer beginnen. Oké, okay, sport. En ja. uh, sports, en uh, verder uh, de evenementenagenda, we hebben het gedicht... Albert Young doet uh, ook een uh, mooi gedicht. Ach, dat had ik nog een gedicht gedaan. Dat vind ik nou zo raar. Dat hij nou ook zo nodig dat gedicht moet voorlezen. Ja, maar zo'n nee, gedicht, zo gedicht van ah, die wijbegaat nee, net... Is, dat, is, dat, is, dat is. Nee, dat is ongekend. Ik voel in één keer weer van die, van die natte balken... om mijn gezicht gaan. Zal dat verdrietig zijn dat ik aan die of zo. Hij ah, was jo ja. Joost van der Vondel. Ja, wie? Joost van der Vondel. Ja, ja, dat is die, ja. uh, die schipper. Dat is, nee, dit is een dichter. Een dichter? Ja. Ja. Joost mag het weten. En, de, oh, he. en er was een mevrouw. En die zei tegen joost van de vondel joost ik kan ook dichten oh ja zegt joost laat eens horen dan nou toen zei die mevrouw joost van de vondel vindt in mijn kont wat ja dat dat zei die mevrouw toen zegt joost van de vondel dat ruimt niet nee zegt niet mevrouw maar dat dicht wel kijk erop en daarom is het wel, vandaag ja, dit niveau hè? de ja, laatste uitschrijving ja ik heb hem door, eindelijk. Nee, nee, nee. nee. Maar, maar, maar jullie... ik ken jou ook als, als muziekliefhebber. Ja, hoor. precies. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dus dat de top 2000 de... hebben we gehad. Okay. Moest ik wel een beetje aan wennen, hoor, trouwens. Ja. Okay. Was bij de collega's van uh, NPO uh, Radio 2. Ja. Maar er zit af en toe bagger tussen. Ja. Zelfs dat... in de top 100 kom je daar tegen. Ik ja. zal jou vertellen. Die heb ik echt van, nooit van gehoord. Ik zal jou, ik zal jou vertellen. Mm -hmm. Ik zal jou ook vertellen als wetenschapper. Het is namelijk zo dat de jaren 60 tot 70 en 80, dat zijn de jaren. waarin volgens mij denken is weten de beste muziek is uh, gecreëerd. En ik sluit ja, me daarbij aan. Is waar, dat is waar. Ik ja, sluit het, het over naar popmuziek, en dat is vrij ja. vertaald populaire muziek. Uh, wat wij allemaal uh, als popmuziek hebben bestempeld. Het zijn gewoon verschillende stijlen muziek, ja. maar de, de, de stijlen muziek die in de, de, de jaren 60 werden ge, ge, ge, ge, gemaakt, zeg maar, gecreëerd. Wetenschappelijk bewezen zijn voor mij, althans de beste, zoals ik het rationeel kan opvatten. Objectief gezien. Haar... Ja, zo is het wel. Haar... Haar... zo goed gezegd. Ja. ja. Nou, kijk, dit is, dit is bijvoorbeeld, dit is een voorbeeld ervan. Komen we zo weer op terug. Brown. Die denken, ze, denk ze zijn weer live. Gaat snel, hè? Gaat ja, we, zijn, we, zijn, we zijn bijzonder live. We hebben het zojuist ja. hier. Intern hebben we Interne. het. Oh, intern, ja, dat is binnen. Ja, oké, okay, heel goed. Fijn, ja. ja, over de elektrische auto hadden we het nog even. Ja. En uh, kunnen we ook een tuk-tuk kopen, trouwens, bij uh, autobedrijf Zalvoort? Dat weet ik eigenlijk niet. Ge Dan zijn die milieuvriendelijk, volgens mij? Niet echt, hè, die dingen. Die jongens of de auto? De, de, de auto, de De tuk -tuk. auto. Tuk-tuk. Tuk-tuk. Oh, dat zijn van die, van die uh, wetenschappelijke auto's... waar je dus uh, plaats kan nemen om je eigen te laten vervoeren, geloof ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Een soort taxi We of, hebben het een uh, tijdje of, in Zandvoort gehad, trouwens. Ze fiets, fietsen, toch? Is het toch een fietstaxi? Fiets nee, geen fietstaxi. Nee, nee, nee, nee. Met een uh, uh, kenteken. Nee, ik heb erop. gehoord, er is een bedrijf gestart in uh, Zandvoort... en die begint in het voorjaar. En die lost gelijk namelijk het hertenprobleem op. Uh, je krijgt allemaal arresleen in uh, Zandvoort. Met een hert voor. Oh. <laughs> oh, dat is heel milieuvriendelijk. <laughs> ik, ja. ik heb wel wetenschappelijk een bedrijf. Die koopt die dingen op, die tuk-tuks. En ja. daar maken ze de koekjes van. <laughs> Kijk, dat is slimme marketing, ja, hè, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, goed. Uh, jongens, ik heb... Oh ja, over die herten. Hebben uh, jullie ja. dat bericht op uh, RTL Nieuws gezien? Van die herten die allemaal lagen te pitten in de speeltuin? Ja. Nee. Heb je dat gezien? Nee. RTL Nieuws had een bericht gisteren geplaatst. Iets van 15 herten in een ja, speeltuin in Stadfoort. Ja. Dus uh, ik wil die plaat horen en dan gaan we naar de speeltuin. Kan dat geregeld worden of niet? Dat kan wel geregeld worden. Ik heb dat nu eerst, ik eerst, eerst en een En ander gaan Het is leuk voor de hertjes. Leuk voor de hertjes. Dan ja, dan dan dan dan ik kan het, het gelijk hebben. Is het mogelijk dat iemand die beste man even een de in zijn potje duwt, ja? Ja, goed. Beste hey, man, beste vrouw. Ja, beste vrouw, ja, je zit zo ver weg. Ik zie dat niet meer natuurlijk, hè? Ja, nou, goed. Rob uh, wilde een liedje van de spel gaan horen. Zingt mama, het is weer niet goed. Nou, nee, dat komt zo meteen goed. Maar ik heb eerst nog even een verzoekje, jongens. Want uh, er was net eentje die zegt van... jullie hebben het over de jaren zestig. Heb jij misschien dat en dat? En, uh, nou, dan laat me Spotify, die laat mij in de steek. Maar ik ben er. Komt-ie.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 To a place in the sun to reach you, a Nightingale. A song will fill the air. A song. Nightingale. Nee. Johnny Cash. Ach, ja, van nee, George. George Cash. George Cash. Ja. Ik heb toch ook wel die andere Cash? Wie? Johnny Cash. Ja. Weet je hoe zijn broer heet? Weet ik niet. Johnny Pimpas. <tie> <tie> Echt. Het is werkelijk zo, ja. Nou ja, goed. Nou, eventjes terugkomen, jongens, op die speeltuin. Uh. Ja, ja, ja. Voor die hertjes, hè. Voor die vijftien hetten. Vijftien hertjes, ja. Vijftien hertjes gisteren in de speeltuin in Zandvoort. Dat schommelt, dat schommelt nogal, hè. Dat, dat sch het ook, schommelt, hè? ja. Het waren ja. er veertien of vijftien of dertien of... Ja, ongeveer, En ongeveer, iets in uh, die kontrijen. Sommige. Sommige hertjes hebben hazen zitten op de wip. <laughs> het is zo jammer. Ja. De speeltuin. Yeah.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 Zijn tanden door zijn lip, hij brult als een wilde, als papa ze verdinden wil. Lien draait in de molen rond, jankelt als een jonge hond, want ze willen ruikt. En de ring dat staat niet stil, heeft mama voor je En dus papa niet meer want de we naar de speeltij. Zet hem op, Mike! Jongens, uh, jongens, ja, weet je, nou goed, dit was een speciaal van speciaal voor Robben Ja, Hans. ik was de tel even kwijt, want het zijn 16 hertjes die er waren... Geen 15, geen veertien, nummer? dertien. Zat oh, Bambi er ook bij? Bambi, ja, Bambi ja. staat er ook bij. Ja. Oh, ja, ja, ja, maar is ja, ja. het nou de bedoeling dat ik een nummer nog een keer draai? Nee, alsjeblieft niet. Nee, hè? nee hou op. Want uh, ik ben er eigenlijk helemaal, uh, helemaal klaar mee. Uh, ik, uh, ik ook. Ja. Waarover ja. waar die herken zijn geweest, heb ik laten vertellen... er komt ook de Rooms-Katholieke Kerk kijk, om kijken. Wat is oh. dan gewijde grond? <laughs> ja, Goed. Uh, ze vragen wel eens. Ik uh, vind het niet uh, echt jammer, Willem, dat dit de laatste uitzending is. <lacht> nee! <lacht> ja, nou, goed. Wel, Rob had het over de EO. Ja. Zijn wij een beetje als we hebben we een beetje geleerd aan de EO, Een klein beetje wel. Oh, wat Ja, wel. merk je dat niet dan? Nou, ik heb uh, deze week is natuurlijk enorm tegengevallen... want SGP had natuurlijk onderschreven... dat, uh, dat wij homo's dat, dat, dat niet geaccepteerd worden in de kerk meer. En, dat, uh, dat, dat is, en dan heb ik meteen last van mijn kruis gekregen... <lacht> Nou, neem me niet kwalijk. Ik wil niet veel zeggen, maar het is wel een stoffer kruis, natuurlijk, hè? Ook weer waar. Ja, toch? Ja. Nou, Fijn goed, maar uh, ik heb uit protest mijn kruis uit huis verwijderd. Ja, nou, weet je wat? Dan is. de kruisingen. Dan een speciaal voor de groepering die zeggen van, nou, ja. weet je wat? Ik zou het ding ook wel willen tekenen. Zeg ik gewoon. Ik uit, want je uh, tijd dringt natuurlijk. Ik had een buurman veel Willem. Ja, de buurman. Ik had een buurman. Had, nee, in twee kanten, linker buurman en rechter Ach, buurman. Ja. Maar die rechter buurman was Timmerman. Oh, ja. En die heeft een keer zijn vingers heeft hij afgezaagd. Het klinkt afgezaagd, maar het is echt Ja, het een, klinkt eigenlijk nauwkeurig. Ja, geen nou, ongeluk. Uh... Hij daalde zo'n plank door die zaagmachine en is schoot uit en zijn vingers. Toen dus heeft hij ze meteen in, een, in, in, in op een bordje neergelegd met ijsklontjes. Ja is hij mee naar het ziekenhuis gelopen. Ja. Of gereden, dat kan ook zijn hoor, dat weet ja, ik niet ja, meer. Ja, nee. Nou, in ieder geval, hij was op tijd het ziekenhuis... Ze, zijn ze vier uur het opereren gegaan. Oké. Okay. Dat was pezen hoor, die operatie. Die pezen moesten weer vastgezet worden, snap je? Dus het was, ja, ja. was pezen zo'n operatie. Ja, ja. En toen had hij al zijn vingers weer op zijn plaats en toen kon hij ook weer bewegen. Hij zegt tegen die dokter: kan ik, nou ook weer, kan ik ook weer piano spelen? Ja, ja belangrijk natuurlijk. Dus, ja, toen zegt die dokter: Ja, dat, dat, dat, over een maandje kunt u weer piano spelen. Hij zegt nou is mooi, heb ik nooit gekend. Oh, ik denk eindelijk komt eindelijk van al die 67 uitzendingen die wij hebben gedaan samen, komt er één verhaal uit waarvan ik zeg. nou. Dit geven we mee aan de luisteraar een overdenking. Kent u dat woord? Een overdenking. En dan kom je met zoiets. Ja, nou, ik vind wel dat Harm het mooi ver verwoord heeft. Wat gebeurt met die buurman met die vingers, hè? Ja, ja. Ja, je moet niet overal zo meteen de vinger op leggen. Goed, nee, prima. Nee. Nou, uh, het is negen minuten voor twaalf uh, ja, ja, kleine, nou, kleine vriend. Dat is dan weer een bewijs dat je klok kan kijken. Ja, ja, ja. nee, het staat hier in letters geschreven, hè? Kijk, staat nou. ja. hier nog negen minuten. Nog 9 9 minuten. Nog negen ja, minuten. Aftellen. het is aftellen. Ik wil gewoon negen minuten denken, is weten en na acht minuten ben je dat al weer <laughs> ja jij gaat zo snel, hè? Nee, ik, wil, ik wil eigenlijk een nummer, ja. even een nummer draaien voor alle luisteraars die ons al die keer gesteund hebben. En, uh, ja, nou laat, waar... maar nou laat jij hun steunen. Nu laat ik hun steunen, ja. ja. ja en niet als je moeilijk loopt, steun kousen af en Vind het niet aardig. Nee, ik weet het. Allemaal steuntrekkers. Allemaal steuntrekkers, ja. Maar goed, ik wil in ieder geval even een uh, nummer speciaal voor hun draaien. Ja. Voor alle luisteraars die uh, ons gesteund hebben. En, uh, poep en de poep zat op de stoep. Hallo, gaat u maar even mee met die meneer in de witte jas. Ja. Goed, hè hey jongens? Hier is mijn nummer. Beautiful people You live in the same world as I do But somehow I never noticed you before today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 Melanie, ja. ja. Is zij er in ons midden? of? Uh... Weet je trouwens, Willem-Alexander zijn naam laat veranderen. komt hij? Hij gaat zingen. Wat dan? Hij gaat zingen. Hij gaat zingen? Ja. Corrie Koning. Ja, sorry. De laatste tien minuten. Ik probeer het nog zo serieus te doen. Het lukt helaas niet. En ja, de laatste vijf minuten probeer ik... Kijk, kijk er nou zitten. <laughs> kijk er nou zitten, dat mannetje met een kleine snorretje. He? De drummer van de, van de Ruud Jansen-band. Ja, ja, ja. ja. Een rood hoofd. Oh, oh, oh, oh. Ik, ben, ik ben meteen helemaal verslagen. Ja, ik, eh. ik weet niet hoe dat komt, jongen. Ik weet niet hoe dat komt, maar, maar ja, nou, ja. Ja, ja, ja. Jij hebt wel al een stokje versteken. Uh, een drumstokje. Een drumstokje. Een Dat is wel lekker, hè? Drumsticks. Ik heb het een keer drumsticks gegeten, maar het lawaai, jongen. Een lawaai in die pan. Die botjes. Nou, het is allemaal lawaai. Ik doe dat ding over. Het lijkt verdorie van een Afrikaans dorp. Maar die trommels... ik niet te geloven, maar als jij nog een keer drumstick wil maken... dan kom ik bij jou eten. Ja, dat is goed, jong. Dan ik een gezellig, man. Dat is gezellig, man. Ja, hij man. Ja, gewoon Nederlands praat, zeg ik dat maar. Ik heb al een tijdje gezien, hè. Ja? Heb ik verhaald op financiën. Nee, hoe heet die nou? Kardinaal Simonus. Simonus. Heb ik ontmoet. Ja, en? Nou, niks. Verder niks. Dan komt het verhaal, maar niks. Ik denk, er gebeurt ja. heel wat. Nou ja, goed. Nou, weet je, weet je wat het is, vrolijke vrienden? We gaan de laatste vier minuten in. Ik heb één plaats. Plaat. Ik heb één nummer achter de hand gehouden. Daar zijn we ooit mee begonnen. Ja. Zijn we ermee begonnen? En Daar zijn we ooit mee begonnen. Ooit. Land van, Land van, Land van ooit. Is Toen bij spraken ze in het van het Duits. Is bij Drunen. Land van ooit. Ja, vorig jaar met de paas. Kaatsheuvel. Kaatsheuvel. Beurt, ja, de ketsheuvel. Het, ik, ja nou ja, jongens zet, zet die fles bols eens even weg jongens <lacht> dus dan nog eens seksland, pornopark ja <lacht> ja goed nou uh, jij, uh, ja, Sharon, vergeet dat hij, dat hij nog doorgaat hè, bij de omroep. <laughs> <Ja>. <laughs> hij denkt, is echt de allerlaatste Ik was zeggen, uit, uh, ik we, gaan zegt, uh, we gaan nu afscheid nemen van Sharon. We moeten wel een beetje eerbied voor, voor de omroep hebben, Sharon. Dat kan zo niet. Jongen. Nee, dat kan zo niet. Dat kan zo niet. Nee. Nee, ik vind het ook Sharon Een beetje de gast gas terugnemen. Ja. ja. Hey, uh, Excuus, uh, Harm en mama. En Willem. En Willem. Ja. En Gernie. En Harm. En Rob. En Harms. Oh, en Met een nis. nee, nis. Ja, nou nee, goed. Ja. Hey mannen, bedankt uh, voor uh, de afgelopen uitzendingen. Dank je wel. Hoeveel hebben jullie er gemaakt eigenlijk? Uh, 26. 26? Ja, zo lang lijkt het wel. Dat is <laughs> heel wat. Nee, hoeveel flyers hebben we? we hebben, uh, ik heb 21 flyers gemaakt. Dus 21 uitzendingen sowieso. Oké. Okay. Ja, dus. dus tekenen, nou. laten we nu de laatste minuten in. We gaan de laatste minuut in. Er staat het laatste nummer in. Dus als je nog iets wil zeggen. Uh, nou, nee. Ik wil niet nee. meer zeggen. Ik heb genoeg gezegd. Goed zo. En, ja. en oké. Okay. Alles is al gezegd. Hè? Alles is al gezegd, hè? Ja, zo is dat ook. Nou, nou, goed. Ja, maar wel verdrietig. Ja, bijzonder verdrietig. Maar ja. dan geef die, ja. wij, wij nemen er binnenkort nog wel eentje... en dan komt het helemaal goed. Eentje? Wel twee. Oh. Alle luisteraars bedankt. Cheryl bedankt. Ja, graag gedaan, Willem. Jij ook bedankt, man. Ja, ja, ja. Gewoon, met name de lekkere muziek die je altijd meenam. En gevarieerd repertoire en zo. En helemaal, helemaal to the point, zeg helemaal maar. Helemaal to the point, als ja. het programma gaat. Dat kost een paar cent, maar dan heb Ja, dat is ook belangrijk, natuurlijk. Dat de, dat de muziek op de juiste plaats valt. Ja, ja, ja. ja. Toch? Woensdagavond. Dank daarvoor. En uh, nou ja, ik zeg nooit, nooit. Hè. Nee, We zijn niet van de wereld. Althans, nog niet. Ik, ik probeer nog steeds aan te blijven halen. Dus... Gewoon doorgaan, ja. gewoon doorgaan. Ja. Zoals Barry Steve wilde zeggen, we're doorgaan. Ja, we're doorgaan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, in ieder geval, uh, woensdagavond uh, doe ik nog één uitzending. Dan is dat uh, de allerlaatste. de Final Countdown. En wat ga je allemaal te krijgen doen? De Final Countdown. Dat is gewoon één nummer. Oh. Twee uur. Oh. Oh. Ja. <laughs> ja. Hey, iedereen bedankt en... Uh... We spreken. <laughs>